uur. NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Vrouwen in actie op Vrouwendag. In Spanje is de staking zo massaal dat op televisie alleen nog maar mannen te zien zijn. En Nederlandse vrouwen met een islamitische achtergrond willen een einde aan de heersende schaamtecultuur. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. De Commissaris van ING, Jeroen van der Veer, staat helemaal achter de forse loonsverhoging voor Hamers.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 Het lijkt erop dat de politiek geen middelen heeft om de salarisverhoging voor de ING-topman Hamerson gedaan te maken. Minister Hoekstra van Financiën gaat nog wel onderzoeken of ING met de gekozen constructie de wet overtreedt.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 Het weer opklaringen, alleen in het noorden vallen vanavond op het buien. Morgen geregeld zon, smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen en het wordt 8 tot 10 graden. We gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Zijn die files al een beetje afgenomen, Wijnand? Nou, het gaat maar uh, moeizaam, hoor. Vooral uh, op de plekken waar er ongelukken zijn gebeurd. En dan hebben we het vooral over Eindhoven. Maar ook bij Arnhem en uh, Utrecht. Daar staan al behoorlijk wat uh, files. Maar ook bij Zwolle nu. Op de A50 uh, Zwolle richting Apeldoorn... gebeurde een ongeluk bij de afrit Epen. Het staat vast vanaf Hattem. 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. En ook op de A28 loopt het vast vanuit Amersfoort... tussen het Harde en Knoop het Hattemerbroek. 6 kilometer met een half uur op onthoud. Ja, en dan al die andere files, vooral rond Eindhoven... is het echt een verkeersinfarct door de afgesloten A2 richting Den Bosch. Dat is al urenlang het geval en dat gaat ook nog uren duren. Er is een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. In de file vanaf knooppunt De hoogt tot aan knooppunt Eckersweijer 7 kilometer... Omrijden kan toch echt het beste via Tilburg. En niet via Veghel, de route via de A50. Want dat hebben al heel veel mensen gedaan en daar is het heel erg druk. Op de A76, Belgische grens richting Heerlen, sloeg een auto over de kop bij Schinnen. De weg is inmiddels vrij, de vertraging daar is nog wel drie kwartier. En er gebeurde zojuist een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, bij knooppunt Amstel. Daar staat zeven kilometer file. de vertraging loopt snel op en er is één rijstrook dicht.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 Wij zijn Charlie Temple. Je kent ons van 45 euro voor een multifocale bril... inclusief glazen op sterkte. Voor op je werk, als je een boek leest... en als je onderweg bent. Dat staat je goed. Binnen 7 dagen gratis thuisbezorgd. Met 30 dagen bedenktijd. Bestel nu jouw nieuwe bril op charlietemple.nl Geen wieler driedaagse of wandel vierdaagse, maar potgrond 10-daagse bij Welkoop. Wil jij een tuin om trots op te zijn? Zorg dan voor een goede start van het seizoen met de juiste grond. Nu, tijdens de potgrond Tiendaagse. Potgrond universeel van welkoop, 70 liter. Drie zakken voor maar 15 euro. Welkoop, verstand van tuinendier. Mijn naam is Lilian Marijnis en ik vraag me af... waarom wordt er in Den Haag zoveel over, maar nooit met mensen gesproken? Kies lokaal voor goede zorg, een betaalbaar huis en een veilige buurt. Stem 21 maart. SP.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 NOS NTR. Internationale fraude gaat over gelijkheid. Het moment om het gesprek te voeren over de dubbele standaard. die een aantal moslims hanteren. als het gaat om pikante foto's delen. Want als. Uh, Kim haar foto's door zou sturen naar Tim. dan zou er niks aan de hand zijn. Maar als Fatima een foto door zou sturen naar Mo. Nou, dan uh, staat ze overal op het internet. Dat, dat zie ik wel. Nadia Moussaid. Nieuws Co. Op Internationale Vrouwendag worden er in het land... veel debatten over gelijkheid gevoerd. In Almere is de schaamtecultuur binnen religieuze gemeenschappen het thema... en stellen ze een mini-manifest op om de schaamtecultuur te doorbreken. Organisator is filmmaakster Beri Massi. Beri, wat is die schaamtecultuur? Schaamtecultuur is als het ware de graadmeter uh, die is doorgeslagen... waarin dus uh, alles volgens de standaard van wat een de man denkt of wil... Uh, Gebeurt. Ja, je bedoelt de eigenlijk de dat uh, hoe, hoe de vrouwen zich gedragen in een gemeenschap... daar wordt uit afgemeten hoe het met het gezin of met de, met de samenleving gaat. Hè? Dus die Absoluut. vrouwen moeten maagd blijven, moeten zich netjes gedragen... en vooral niet uh, seks voor het huwelijk. Op hun tenen door het leven. Op hun tenen door het leven. En wat merk jij als vrouw zijnde van die schaamtecultuur? Um, als je merkt, uh, ik kom bijvoorbeeld van een Koerdische achtergrond. En zo zal het bij andere achtergronden nog meer aan de hand zijn. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld het verschil hoe een jongen thuis wordt opgevoed... en een meisje, dat is waar het al begint. Ja. En waar, waarom vind jij zo'n manifest nodig? Um, ik denk dat we op het juiste punt zijn om tot actie te komen, ook door uh, het gesprek in de media hierover... de uitspraken van Boef en daarna uh, de opiniestukken... zoals die van Nadia in de Volkskrant en alles wat daarna volgde. Uh, de aanzet is er, het is vandaag Vrouwendag... Ze dus hem er alleen nog maar in te koppen. Ja, en dan heb je natuurlijk over uh, Me Too. Dat was een, uh, ja, heel lang in, de, in het nieuws, nog steeds eigenlijk. Op een gegeven moment had natuurlijk Boef, die rapper in Nederland. die uh, een aantal meiden had uh, uitgemaakt voor uh, Hoeren. omdat zij hem een uh, lift gaven midden in de nacht. Um, en Nadia S. Rolly, dat stuk waar jij nu naar verwijst in de Volkskrant. zij zegt eigenlijk: we moeten echt wat. Uh, doen al, nu ook binnen de islamitische en hindoestaanse migrantengemeenschappen. Want het, ja, het, is eigenlijk een beetje, het, het komt gewoon heel veel voor... dat je als vrouw voor hoer uitgemaakt wordt. Absoluut. En daar geven wij uh, hopelijk vanavond een beetje gehoor aan. Door uh, ook in te zien dat je zelf als vrouw... ook deel van die gemeenschap uitmaakt. En hoe kan je heel voorzichtig aan soms met eerste stappen... toch alvast beginnen met... Uh, je loswrikken van uh, wat zo normaal is binnen de eigen gemeenschap. Hoe doe je dat dan? Nou, dat hopen wij vanavond te doen... door uh, allereerst een uh, podium te bieden aan het gesprek... en te erkennen dat dus elke vrouw zelf ook onderdeel van uh, zo'n gemeenschap... en een cultuur die daarbij hoort, uh, is. Mm -hmm. en, nou, je actie ondernemen kan bijvoorbeeld zijn... dat kleine voorbeeld wat ik net gaf laat je broertje ook een keer de afwas doen. Ja. Zodat hij opgroeit tot een man die uh, ziet... dat hij ook de handen uit de mouwen kan steken. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over veel grotere dingen. En wat zijn die grotere dingen inderdaad? Nou ja, die grotere dingen zijn als uh, het gevaarlijk wordt... dat het verschil tussen man en vrouw heel groot is. Dat is bijvoorbeeld... Uh, onderdrukking of uh, een huwelijk waarbinnen de man alles bepaalt... en de vrouw niks te zeggen heeft... als ze überhaupt die man zelf uh, gekozen heeft. Ja, ja, en dan hadden we natuurlijk ook net in het nieuws weer... Um, dat minister Grapperhaus wil dat er meer wordt gedaan aan het exposen, om het exposen te bestrijden. Dat is iets waar ja. vooral uh, Turkse en Marokkaanse meisjes last van hebben. Dat lieten we net ook horen. Als, ja. als zij een naaktfoto bijvoorbeeld wat doorsturen naar een vriendje... dan uh, komt hij op het internet en dan voor je het weet... Uh, Sta je op een lijst, heeft iedereen hem en je bent dus te chanteren. Je bent eigenlijk veel kwetsbaarder door die schaamtecultuur. Absoluut. En dat is ook iets wat, uh, wat je met z'n allen in stand houdt. Omdat het heel normaal is dat dat iets is om je voor te schamen... om zo'n foto te delen met je vriend. En dus... dat is waar we dus kunnen beginnen met dat herdefiniëren van... wat mag wel en wat mag niet en wie bepaalt dat eigenlijk voor een vrouw? Ja, en wat vind jij daar zelf van? Heeft die, moet die schaamtecultuur gewoon helemaal van tafel? Um, ik denk dat ieder dat voor zichzelf moet bepalen. Maar dat het wel heel belangrijk is dat je dat in ieder geval zelf bepaalt. Ja. En dat het niet voor jou bepaald wordt door je omgeving. Ja, dus dat je autonoom mag zijn daarin. Precies. En um, wat hoop je dat er vanavond uitkomt? Ik hoop dat we vanavond tot een actieplan komen met ons mini-manifest. Mm -hmm. En dat we een paar handvaten hebben, goede voorbeelden... van wat kan je nou doen binnen je eigen omgeving uh, om iets te veranderen. En ik hoop ook stiekem dat dat een beetje landelijk gedragen wordt... zodat iedereen om zich heen kijkt en naar zichzelf... en van daaruit uh, een verschil kan maken. Oké, okay, zullen wij dan een voorzetje doen al vandaag? Is goed... Ik zeg, uh, wees autonoom vrouwen en laat je niet uh, gek maken... door al die meningen van die andere mannen. En dan heb ik het voornamelijk over de vrouwen in de migrantengemeenschappen. Zoals jij en ik. Dat dus, uh, vind ik heel mooi. Die, ik deel die, die jullie met manifest. meteen op. Okay. Heel fijn, <laughs> dank je wel. En um, ja, wat natuurlijk ook in het stuk van Nadia en zijn in de Volkskrant stond... dat is natuurlijk een vaak gehoord argument... laten we de vuile was niet buiten hangen. Wat, ja. wat, wat, wat, wat zeg je daartegen? Dat is dus voor mijzelf ook al de grootste worsteling... Um, ik denk uh, dat we niet zo bang moeten zijn dat uh, anderen die was zien als het ware. Het gaat uiteindelijk om de verandering die je kan maken. En uh, het, het, die moet gebeuren vaak in culturen waar toch al zoveel slechts over wordt gezegd. Ja. Laten we het dan in ieder geval zelf bepalen waar we het over hebben. Ja, en niet rechtse politici daarmee weg laten lopen. Ja. Of daar misschien minder bang voor zijn? Ja, want die zeggen het toch wel. En uh, die zullen er soms ook mee weglopen, Maar het is uiteindelijk de bedoeling... dat we door iets heen gaan om er beter uit te komen. En zo blijven we hangen. En uh, zullen ze dus uh, die vuile was uit ons huis plukken... om er iets over te zeggen. Ja, dus liever en even er doorheen, ja. absoluut. Heel veel succes vanavond. Berichan Massie. En wij gaan weer naar het verkeer. Wijnand Zwaan, lost het dan een beetje op de file? Ja, de avondspits die lost wel geleidelijk aan op. Maar op veel plaatsen is daar nog maar weinig van te merken. Zeker op de plekken waar er ongelukken zijn gebeurd. Nou, we hebben het al herhaaldelijk genoemd. De A2 bij Eindhoven is het grootste probleem. Richting Den Bosch blijft de weg voorlopig nog dicht. Bij Best na een ernstig ongeluk. Het is een flinke ravage daar. En rond Eindhoven kunnen we wel spreken van een verkeersinfarct. Verkeer van Eindhoven naar het noorden rijdt het beste om via Tilburg. Niet via Veghel. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, is de weg weer vrij... na een ongeluk bij knopend Amstel. Amstel, 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En er wordt een auto geborgen op de A9... Amstel heen richting Alkmaar bij knopend Kooimeer. Er staat nu 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Hoe zou Spanje eruit zien als er nergens vrouwen zouden werken? Dat kan correspondent Rob Zoutberg in Madrid ons vertellen... want Spaanse vrouwen nemen vandaag deel aan een nationale staking. Rob, zijn er echt nergens vrouwen aan het werk? Nou, uh, er wordt wel gewerkt. Er wordt wel gewerkt door uh, zelfstandige ondernemers. Die hoor ik op televisie zeggen... ik kan vandaag de zaak niet sluiten. Maar het is wel heel erg zichtbaar hier. Je ziet het met name op radio en televisie. Uh, alle Naida's en alle Lara <lacht> Renses die, die doen vandaag hun werk niet. Uh, ook op televisie. Uh, mannen hebben daar het werk van hun vrouwelijke presentatoren overgenomen. Schooljuffrouwen bleven thuis op heel veel plekken. Uh, uh, op de zoon van mijn schooltje. Uh, ik zeg helemaal. Op de school van mijn zoontje kregen, uh, kregen meisjes de oproep om thuis te blijven vandaag. Die hoefden vandaag niet naar school toe. Dat weer tot ongenoegen van mijn zoontje. Maar goed, dat, uh, zo ging dat hier <laughs> op de school. Ambtenaren bleven thuis of uh, deden aan estafette stakingen. En dan al deze vrouwen die worden dan nog een keer vanavond opgeroepen om mee te lopen. En grote demonstraties gepland vanaf 7 uur. Hier in Madrid, maar ook in Barcelona en ook in Valencia. En wat gebeurt er dan als... De helft als alle vrouwen demonstreren. Dus de helft van de staken, de helft van de bevolking eigenlijk. Stort het dan helemaal in in Spanje? Nou, dat is ook niet gebeurd. Want het is ook een land wat altijd heel goed is in het improviseren. Hey, jammer, jammer. Dus, Je zou toch jammer. willen dat, aantonen dat wij allemaal heel erg nodig zijn bij vrouwen? Nou ja, dat is het doel. Dat, kijk, uh, uh, uh, als er één groot doel was vandaag, om dat zichtbaar te maken. Hè? Ja. En hoe maak je dat natuurlijk zichtbaar? Nou, media, bijvoorbeeld, media kunnen dat heel goed zichtbaar maken. En dat ja. zag je. Je kon er echt niet omheen vandaag. En uh, je ziet ook vandaag uiteindelijk een hele vastlijst van van de eisen die mensen ook, uh, die vrouwen ook meevoeren tijdens de demonstraties. Want wat willen zij inderdaad? Ongelijk... Wat waar demonstreren ja, deze nou, vrouwen tegen? Ja, het, het is een hele vastlijst aan dingen, wat ik zeg. Hè? ongelijke salariëring... Kansen die vrouwen krijgen op de arbeidsmarkt in Spanje. Huiselijk geweld, uh, dat wat een groot probleem is hier. Seksueel geweld, natuurlijk, van die vrouwen uh, uh, op straat meemaken. Maar een van de dingen die ook heel belangrijk is, hè, en dat. Dat een beetje naar jouw vraag uh, die je net stelde, zichtbaar maken het werk dat vrouwen doen. Heel nadrukkelijk werden huisvrouwen opgeroepen om vandaag uh, de zorg voor de kinderen vooral niet te doen... en dat over te laten aan alle papa's, om zo zicht te maken ook het onzichtbare werk dat zij doen. Niet alleen ten aanzien van kinderen, maar ook te, uh, zorgen voor uh, uh, hun, hun bejaarde ouders bijvoorbeeld. Om dat, dat werk ook heel zichtbaar te maken. Ja, nou gebeurt het allemaal op Internationale Vrouwendag. Wordt dat in Spanje groots gevierd? Ja, het is heel groot. Kijk, en als je uiteindelijk al, uh, de bonden zijn nu ook naar buiten gekomen met cijfers. Hoeveel vrouwen dan vandaag hebben meegedaan aan al die stakingen? En dan komen ze op 5,3 miljoen. Dus dat zijn er nogal wat in een, in, in een land als Spanje. En je ziet ook echt dat het echt zichtbaar is. Hè? Dat zei ik net op radio en televisie. Maar ik zie tot mijn verbazing ook alle vrouwelijke ministers uh, van de toch centrumrechtse regering. van Mariana Rajoy met paarse lintjes op hun jasjes. Uh, de staking vandaag verdedigen. Let wel. Dat is opmerkelijk, omdat die PP uh, van Mariana Rajoy vandaag heeft gezegd. wij lopen niet mee met die stakings. of met die demonstraties. Mm. Mm. Andere partijen doen dat wel. doen, doen zijn nadrukkelijk niet. En wat me dan ook erg opvalt advertenties vandaag in kranten uh, en ook, ik hoor dat ook op radio ook, roepen, Feliz Dia de Mujer, vrolijke vrouwendag en daarmee loopt natuurlijk wel de kans dat uiteindelijk het politiek gewicht van deze staking een beetje vermindert tot een soort vrolijk Pasen toewensen uh, aan, aan vrouwen en dat is uiteraard dan ook weer tot ongenoegen van feministische organisaties... die die stakingen van vandaag organiseren. Want zij komen echt met politieke eisen... en zitten niet te wachten op het soort toewensen van... nou, een vrolijke vrouwendag. Ja, Ze ja. willen wel iets meer. Ja. Goed, dankjewel. Rob Zoutberg vanuit Madrid. Ja, ik weet niet of ik nou gehoor moet geven aan deze uh, Spaanse actie... dus uh, nu weg moet lopen of gewoon het interview moet doen. Ja, ik denk dat doen, ik gewoon het interview ga doen. Ja, leuk. Uh, ja, ja. <laughs> binnen de universitaire wereld is een discussie... over het verengelsen van de meeste studies ontstaan. Aanleiding is het vertrek van hoogleraar Roenia... die aan de Rijksuniversiteit Groningen doseerde. Hij ergert zich aan het Engels als voertaal... en de steeds toenemende marktwerking binnen de universiteiten. Ik praat erover met een van onze vaste gasten, dominee Ad van Nieuwpoort. Welkom. Dank je wel. Nou, ja, behalve dominee ben je ook lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Universiteit. Ja, ja precies. Ja, even voor mijn beeld. Ik kende die universiteit niet. Waar is die gevestigd? Nou, dat is de Protestantse Theologische Universiteit... Eh, met eh, twee plekken. Dat is één in Amsterdam en één in Groningen... Met ja. uh, op deze vrouwendag een prachtige, uh, vrouwelijke rector, uh, Mechtot Jansen. Een hele, ja, een kleine uh, protestantse uh, universiteit, maar eigenlijk wel een hele leuke. Want het is natuurlijk klein en overzichtelijk. En je kunt daarmee dan ook, laten we zeggen, het verschil maken in de universitaire wereld. Goed, in Groningen dus en in Amsterdam. Ja, het ja. leidt op tot predikanten, tot theologen. Da, daar is echt deze, deze protestantse theologische universiteit voor. Ja, ja. En Roenia noemt in zijn afscheidsbrief... bizarre vormen van internationalisering. Een student ja. moet verse van Vondel in het Engels vertalen... en een dichter wordt verzocht voor een lezing aan de universiteit in Groningen... zijn werk in het Engels te vertalen. Ja, niet te geloven. Moeten ja. domino's, domino's excuses, excuses... moeten dominees bij jou in het Engels leren preken? Nou ja, we hebben wel een, een eenjarige master, een, een, een Engelstalige master in Groningen, maar wij vinden het zelf heel belangrijk dat de predikanten die natuurlijk in Nederland aan het werk gaan ook in het, Nederland, in het Nederlands gevormd worden. Dus dat hangt natuurlijk heel erg van de context af waar mensen gaan werken. Dus het, zou heel, het zou heel idioot zijn als je uh, de, de predikanten in het Engels uh, we zeggen, uh, gaat, gaat opleiden voor een functie die ze gaan Oefenen uitoefenen in Nederland. In, uh, in Nederland. Maar het dus, kan uh, dus wel het kan dus ook juist uh, ja, nodig zijn om om in het Engels. Te nou ja, het is natuurlijk he? toe, vandaag ook weer voor pagina nieuws wat, uh, bij de Volksstand. Het aantal ja. buitenlandse studenten neemt enorm toe. En dat heeft ja. natuurlijk te maken dus met die outputfinanciering. Met die output, uh, die mm -hmm. bepalend is geworden voor dat hele universitaire onderwijs. Waar ja, waaruitzicht dat in? Nou ja, uh, dus uh, universiteiten krijgen geld op basis van het aantal studenten. He, dat betekent dus, er is een enorme panische angst om studenten te verliezen. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in marktwerking he, om, om, om studenten te werven. Universiteiten, universiteiten krijgen geld op basis van het aantal diploma's en het aantal gepromoveerden. Uh -huh. he, dus het dat, dat gaat heel erg over kwantiteit. Dus het maakt ja, eigenlijk niet zoveel... Ja, wij spreken, het gaat om aantallen. Ja. En, en het accent ligt dus uh, uh, veel meer op die, op die kwantiteit die dan dus vaak ten koste gaat natuurlijk voor die, voor die, voor die, voor, voor, van de kwaliteit. En voor ja. je het weet uh, word je dus als universiteit een soort uh, tentamenfabriek. Ja, He, ja. Waarin, en terwijl eigenlijk natuurlijk het universitair onderwijs bedoeld is voor vorming, dat mensen zich ontwikkelen, dat, dat er ook een soort maar ruimte is, is om maar, na te denken. Maar om, als je dus, uh, als je dus uh, je zegt ja, het gaat om de kwantiteit, want daardoor krijgen ze ook meer geld. Dus wordt er ook vaak in het Engels lesgegeven, want ja. dan kun je Engels-internationale uh, studenten aantrekken. Precies. Maar dat kan toch ook juist heel erg positief zijn dat je dus veel meer over elkaar leert. Ik denk dat veel lesstof in het Engels Absoluut, is. Absoluut. Nee, maar dat, dat, is, dat is zeker zo. En dat geldt ook voor onze universiteit. We vinden het heel belangrijk. Maar dat heeft dan een veel inhoudelijke reden en motivatie... dat je in contact komt met die, met die brede wereld. I Nederland is geen eiland. En ook de Nederlands-Protestantse Kerk is geen eiland. Dus het is juist ook heel inspirerend... om met ja. buitenlandse studenten samen te werken. Maar het, het gebeurt nu heel erg onder druk dus... Van die, uh, van die outputfinanciering. Om maar zoveel mogelijk studenten hier naartoe te halen. En wat... wat, en, wat uh, wat, gaat daar, wat is daar dan op tegen? Wat gaat daar dan fout? Nou ja, het is wel aardig uh, te weten. Uh, ons woordje school uh, komt van het Griekse woordje scholen. <gifel> en dat betekent eigenlijk vrije tijd. Dat is wel interessant, ja. hè? Dus um, uh, uh, en, en, uh, je moet eigenlijk zeggen dat, uh, uh, ja, in Duitsland noemen ze dat doen. Ja, op de universiteit zou je vormen. de rust en de ruimte en de vrijheid moeten hebben... om je als persoon en ook in je ambt en in je, in, in je professie te, ja, te vormen. En, uh, uh, en wat er nu gebeurt is, hoogleraren zijn vaak nu managers... die eindeloos ook weer gelden voor... Onderzoeksprogramma moeten gaan zien te eh, krijgen. Uh, dus het is. En, en we, we zitten in een enorme. natuurlijk in die kwaliteitsmetingen. Hè? Dus, dus een, uh, een tentamen moet dubbel gecheckt worden. Uh, uh, er worden enorme hoge kwaliteitseisen gesteld. Met als gevolg weer een enorme bureaucratie. Hebben wij spreken. wat je bij huisartsen ziet. Zie je ook op universiteiten. Waardoor al die tijd. die eigenlijk bedoeld is voor onderwijs. Voor ontwikkeling. Voor verdieping. Mm -hmm. wordt gestoken in iets wat eigenlijk helemaal niet thuishoort, vind ik ook eerlijk gezegd, op zo'n universiteit. Dus uh, uh, scholen, ja, vrije ruimte. Het is nu eigenlijk veel meer een bezet gebied geworden, de universiteit. En dat is natuurlijk waar heel veel mensen vandaag zich enorme zorgen over. maken. Runia is niet de enige, maar in zijn zocht dat kun je ook nagaan... zijn er heel veel mensen die zeggen, jongens, dit gaat gewoon niet goed. Maar misschien moeten we wel naar andere vormen van financiering toe. Want uh, in feite heb je ook als student, maar ook als hoogleraren... de, de ruimte nodig om precies dat te doen wat je eigenlijk... Behoort te doen in zo'n periode aan zo'n universiteit. Ja, dus nadenken, ontwikkelen, vrije tijd, vrije ja, en ruimte. Ja, en binnen die protestantse theologische Universiteit is wel aardig. Hebben mm -hmm. wij dus uh, het, uh, een enorm accent lichter op de spiritualiteit? Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat, dat gaat dus over, laten we zeggen, de intrinsieke verbinding die studenten maken met wat ze leren. Dus dat mm -hmm. niet alleen maar feitjes zijn, dat je even je punten moet halen, maar dat je echt een, een, een, een verbondenheid hebt met wat je, met wat je doet. En, en dus ook nadenkt van wat zou dat kunnen betekenen... ook in die samenleving. Dat je erover nadenkt. Mm -hmm. Dat je nadenkt over je, je eigen overtuiging. Waar sta ik eigenlijk? Waarmee wil ik mensen inspireren? En dat vind ik wel een groot goed. Dus in zo'n klein universiteitje heb je de mogelijkheden... om dat, om dat mogelijk te maken. Oh. Een beetje tegen de geest van de tijd in. Ja, uh, nou, een mooi pleidooi. Tegen de geest van de tijd in. Ja, van die marktwerking bedoel <laughs> ik dan. Precies, ja. Ja, ja dank je wel. Eh, dominee Ad van Nieuwpoort. En dit was Nieuws en Co. Met daarin Jeroen van der Veer over de 3 miljoen voor een ING-topman... burgerinitiatieven in Emmen... en minister Kaag over de handelsoorlog met Amerika. Dit is een soort scenario waarvan je weer denkt van... nou, uh, heel prettig, iedereen verliest. Dit is een heel kortzichtige benadering. Want de mensen die aan zo'n lesje meedoen, wat betalen die daarvoor? 1 euro per keer, dus dat is niet zoveel. En wat kost de koffie? De Koffie kost 1 euro hier. Dat kost alles een euro. Alles is één euro, ja. Het zijn grote bedragen. De verhoging klinkt natuurlijk ook heel groot, 50 procent. Eerlijk gezegd, ik viel gewoon van mijn stoel. Ja, we zagen wel degelijk aankomen dat dat een stevige storm tegen zou worden. Totaal wereldvreemd. Ik hoop toch dat er enig begrip ontstaat. Maatschappelijke onbeschot. Dan klinkt 3 miljoen heel veel. Dat lijkt helemaal nergens op. Die Messi van ons, die willen we betalen in de Jupiter League. <coughs> Sorry, ik wil even een slokje water nemen. Dag met Thijs van den Brink. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Koop. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De EU beschouwt geen enkel Nederlands medium meer als verspreider van nepnieuws. Ook het laatste artikel dat op een Europese website tegen desinformatie werd genoemd... van de Gelderlander is daarvan afgehaald. De EU-website zegt voortaan zorgvuldiger te werk te zullen gaan. Nederland wil een voortrekkersrol spelen bij het tegengaan van misstanden met cryptovaluta. De bitcoin verbieden is onhaalbaar, maar consumenten moeten tegen... te grote financiële risico's worden beschermd, vindt het kabinet. En ook het gebruik van cryptovaluta door criminelen en terroristen... Moet worden tegengegaan. De president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer... staat achter de forse loonsverhoging voor topman Hamers. Internationaal gezien is een beloning van 3 miljoen euro per jaar... niet veel, volgens Van der Veer. Hij zei in Nieuws en Co dat hij de commotie... over de loonsverhoging wel had zien aankomen. En in Spanje hebben miljoenen werknemers meegedaan... aan de feministische staking op Internationale Vrouwendag. De stakers eisen gelijke betaling en een veilige werkplek... zonder seksuele intimidatie. En dan nu het weer met Mark. Er trekken nog een paar buien over het land. De zwaarste in het oosten, misschien met onweer daarbij. Het wordt uiteindelijk in de loop van de avond op de meeste plaatsen al droog. En als laatste in het begin van de nacht ook in het noordoosten. Dan hebben we opklaringen. een temperatuur die gaat dalen tot dicht bij het vriespunt. Lokaal morgenochtend even wat gladheid. Is niet uitgesloten, maar zeker niet op uitgebreide schaal. Dan morgenochtend flink wat zon. Temperatuur loopt op naar 7 tot 10 graden het warmst in het zuiden van het land. Daar neemt in de middag wel de bewolking toe. En tegen of in de avond kan er ook wat lichte regen vallen... die zich dan langzaam over de rest van het land gaat uitbreiden. Zaterdag beginnen we met regen. In de middag is het een tijdje droog. Misschien een klein beetje zon en vooral hoge temperaturen. In het midden en zuiden van het land kan het 15 graden worden. En dat is voor het eerst dit jaar. Ook zondag hebben we nog vrij hoge temperaturen. Het blijft ook dan wisselvallig. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. daar zit Wijnand Zwaan. De avondspits met volop problemen. Toch zijn er ook regio's waar deze spits redelijk normaal is verlopen, zoals de regio Rotterdam. Maar voor de rest zijn er nog best veel problemen op de weg. Er gebeurt dus juist een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Noord richting Zaanstad bij de Afrit Volendam. Daar staat 9 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. We zitten nog altijd met de nasleep van een ernstig ongeluk bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Die weg is nog steeds helemaal dicht bij Best. Het veroorzaakt aan de noordkant van de stad een flink verkeersinfarct. Omrijden kan het beste via Tilburg over de A58 en de A65. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang dat gaat duren allemaal. Op de A4 naar Amsterdam. Aanrijding bij Zoetenbouw de Dorp. Vijf kilometer file met een half uur oponthoud... in de file vanaf Rijswijk zo'n beetje... Op de A50 zwollen richting Apeldoorn Daar zijn ze bezig met het opruimen van een ongeluk bij de afrit Epen, met een half uur vertraging. Hagelbuien trokken over de A73 in de buurt van Kuik en die veroorzaken toch een glad wegdek daar. Het betekent rijden in beide richtingen, zowel vanuit Maasbracht als vanuit Nijmegen, ongeveer een half uur vertraging. En de N44 valt op van Den Haag naar Amsterdam tot aan Leiden, 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het asfalt en er is één dicht. NTO Radio 1 Eho. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, goed. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is weer de tijd van het jaar waarin groepachters een keuze moeten maken voor de nieuwe middelbare school. Reden voor veel middelbare scholen om te azen op het predicaat, predicaat excellente school. Want excellent, dat willen we allemaal wel. Excellente keuze, Verwijnd en delicaat. de Excellent Team. Vroegkoopkortingen bij Excellent Electro en Excellent IT. Of is het gebakken lucht zo'n predicaat? Straks een debat tussen een excellente schooldirecteur en een docent van een school die er bewust voor kiest om niet excellent te zijn. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... vindt dat Nederland een onevenredig deel asielzoekers krijgt... en hij wil meer mogelijkheden om migranten direct over de grens terug te zetten. Dat schrijft hij in een felle brief aan de Europese Commissie... zo meldt de grootste krant van Nederland vanmorgen. Commentator is vandaag communicatiedeskundige Jan Willem Wits. Hij is nog niet hier, maar hij verdedigt straks de stelling... Harbers doet aan stemmingmakerij. Er is onrust onder boeren in de grensgebieden. In Lottem, Venlo en Heithuizen zijn de afgelopen dagen... meerdere schapen en lammetjes gedood. Hoofdverdachte is de wolf. Schapenhouders zitten met de handen in het haar. Het gevaar dat die morgenavond hier weer zit... dan moet ik hier eigenlijk iedere dag vanuit, vanuit bergen... moet ik iedere dag die schapen nauwkeurig gaan controleren... of, of het aantal nog klopt. en uh, Dat is bijna niet te doen. Dat, dat, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, wat moeten we met die wolf? Is hij nog steeds welkom of moeten we, al dan niet met pijn in het hart... zwervende exemplaren afschieten? Praat mee op Twitter, gebruikt u dan de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op npo radio 1nl Bij ons te gast is Bart Kemp van No Wolves NL. Goedenavond, hartelijk welkom. En Dick Klees van Wolf in Nederland. Ook fijn dat u er bent. En namens de boeren luistert mee Pieter van Meelik van LTO Nederland. Goedenavond, meneer Kemp. Ik wou maar uh, met u beginnen. Wat is er de afgelopen dagen precies gebeurd in Limburg? Uh, zaterdagochtend... Uh... Er is een wolf gekomen in een uh, koppel drachtige schapen. Uh, twintig dieren die uh, aanwezig waren in eigendom van uh, uh, gasten rood Roodkapje. Heel toevallig. Ja, oh, dat klinkt ook nog wel dramatisch dan meteen. Ja, er zijn vier drachtige dieren gedood en die zijn aangetroffen in het land. Uh, de vijfde was gewond. Uh, er is uh, gebeld met bij 12 faunafonds die DNA af uh, moeten nemen. Alleen die zijn niet gekomen binnen 24 uur. Die zijn pas uh, maandagochtend DNA af komen nemen. Waardoor het DNA mogelijk verloren is gegaan. Oké, okay. bent u zeker dat het een wolf is geweest? Een uh, dader? Dat zal uit DNA uh, moeten blijken. Maar, maar u begon uh, met te zeggen: er, er was een wolf. Aangezien uh, de diverse waarnemingen zijn geweest in de buurt. en uh, de wolf uh, op, op zondag uh, zeven lammeren heeft uh, gedood. als we ervan uitgaan dat het de wolf was. In, uh, in een nabij, nabij, uh, omgeving. Ja, u zegt, uh, alles, wijst erop. U zegt ja. alles wijst erop dat het een wolf was. En daarna is hij ook weer teruggekeerd naar de plaats uh, Delict van Zaterdag. En heeft de, de eigenaar, uh, toen hij uh, in de avond naar zijn drachtige dieren wilde kijken... die in een hokje in de wei stonden, stond hij oog in oog met de wolf. Oké, okay, dus hij heeft hem zelf gezien. Ja. ja, en de man durft dus ook niet meer zijn land in. Oké, okay, die is heel bang geworden, ja. he, begrijp ik. Ja. Meneer Klees, ik begrijp dat u uh, dit weekend langs geweest bent bij de plaats van het incident. Wat heeft u daar gedaan? Uh, nou, zaterdag heb ik het eerste telefoontje opgevangen van de man. Uh, vervolgens heb ik inderdaad met bij twaalf mensen van het vuilenfonds uh, gesproken. Toen hebben we ook bedacht uh, dat uh, s'avonds daarheen gaan nauwelijks zin heeft. Dan mm -hmm. Zo zou het donker zijn. En bij de temperaturen rond het vriespunt op dat moment... Uh, is 24 uur voor DNA-afname geen bloednoodzaak. Oh zeg, dat geeft helemaal niks, zegt u. Het was, heel, het was nog heel koud hè, van zaterdag op zondag. Ja. Toen voor het nog echt. Denkt u dat het een wolf was? Um, daar is een kans op. Er, er zijn wat uh, foto's opgedoken van een redelijk typisch wolvenspoor. Maar de bijtwonden die ik ter plaatse gezien heb die uh, zijn eigenlijk, de tandafstanden zijn erg klein voor een wolf. Dus dat maakt mogelijk dat het ook een vos of een hond is. Oké, okay, er zijn andere mogelijkheden dan de wolf, zegt u. Um, hoe vaak krijgt u van dit soort meldingen? Nou, gelukkig van dode schapen niet zo vaak. Uh, er zijn wel, sinds de wolf uh, in Nederland komt... er zijn er natuurlijk veel meer mensen die overal wolven zien. En ja, dat uh, is een bepaald psychologisch effect misschien... Wij willen graag foto's hebben van mensen die melden. En met een goede foto is een behoorlijke inschatting te maken of het een wolf is of ja. een wolfgelijkende hond. Maar u zegt we krijgen ook wel meldingen uh, waarvan later blijkt dat het geen uh, uh, wolf was, maar een hond bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. dat komt voor. Meneer Kemp, hoe zijn de veehouders eronder? U zei al zijn ze bang? Um, die hobbyhouders die zijn, uh, die zijn getraumatiseerd. Echt, dat soort woorden gebruikt u daarvoor? Ja. Dus echt uh, traumatisch wat ze ja. meegemaakt hebben. En uh, u heeft net Boudewijn Koijman gehoord, dat is ook een getroffen schapenhouder. Nou, hij heeft een, een uni uniek uh, ras ontwikkeld voor Nederland, het Maasduinenschaap. En dat is genetisch materiaal wat, uh, wat verloren gaat en dat is onschatbaar en dat is gewoon vreselijk pijnlijk. Ja. ik van... zelf ook. Um, ik ben zelf schapenhouder. Uh, de wolf liep op 18 oktober uh, op korte afstand langs een van onze koppels bij de Veluwe. Mm. Ik stond de trillen op mijn benen. En okay. als ik eraan denk... Want, want u zag dat, het? Nee, ik heb het van drie mensen gehoord, maanden later. En toen nog stond u de ja. trill op uw benen. en ja. Waarom bent u er zo bang voor dan? Een wolf is een deel van... Of een, een, een, je kudde is een deel van je leven. Daar leg je je hart en je ziel in. Dat is... Dat is en als dat bedreigd wordt dat dan... Is, uh, uh, ik, ik zeg tegen mijn vrouw wel eens... En dat is misschien een, een vreemde vergelijking op drie kinderen. Maar als ik een schaap s'nachts hoor blaffen... Of hoor... Um, Blaten. Blaten, ja. En ik merk dat er iets aan de hand is. Dan ga ik eruit voor dat schaap ga ik met de zaklamp de wei in. Ja. En dan moet je er niet aan denken dat je ze niet kunt beschermen. nee Oké, okay. u, u, u wordt er bijna emotioneel van zien. Ja. Uh, we gaan even naar uh, Limburg, naar Pieter van Meelik van LTO Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zit LTO Nederland in deze discussie? Ja, het, uh, ja allereerst uh, schrikken we toch van, uh, van drie meldingen op, uh, op relatief korte afstand. Mm -hmm. Maar uh, ja, we waren wel heel erg... Uh, ...naar op zoek zijn is het antwoord of het inderdaad uh, wolf of toch hond is. onze uh, ja, eerste schrik was ook dat, uh, dat juist die uitslag, dat dat drie maanden uh, tijd uh, zou duren voordat de uitslag zou komen. En we zijn inmiddels wel blij dat we, de uis, dat we nu gehoord hebben dat ook in drie weken uh, het dna uitsluitsel kan geven. Want inderdaad, het uh, duidelijkheid en het wegnemen van onrust is wel een eerste... Actiepunt. Ja, want stel dat blijkt dat het is een wolf is geweest. Vindt u dan dat de wolf nog langer welkom is? Of moeten we, hem, moeten we erop gaan jagen en moeten we hem afschieten wat u betreft? Ja, allereerst uh, is het signaal dat, dat de wolf komt. Dat toch de natuur, uh, ook in ons uh, kleine land uh, Nederland, dat daar, uh, dat daar uh, vooruitgang in is. Op zichzelf uh, zijn we wat dat element betreft... Uh, ja, ze vreugen ons ook enigszins op, op de komst van, van nieuwe soorten. Want het betekent wolf... dat betekent dat, dat, dat, dat het relatief nou, goed is voor dieren om hier te leven... als de wolf hier op een natuurlijke manier naartoe komt, zegt u? Ja, inderdaad. En daar zou een wolf in, in principe zou daar een, een, een, een bepaalde rol kunnen spelen. Daar wordt ook vaak voor aangegeven als de toppredator die, die, die we dan zouden moeten zoeken. Maar we zien ook dat wij in een klein land uh, leven en dat er, uh, qua ruimte dat we, dat we daar heel erg beperkt in zijn. Hmm. Dus we zullen toch heel erg uh, heel nauw moeten volgen wat, uh, hoe zich dat ontwikkelt. Ja, nou, U weet het niet zo goed uh, of u voor of tegen moet zijn. Nou, wij zijn, uh, wij zijn tegen de schade die wat, uh, wat de wolf gaat aanbrengen. Ja, uh, houdt hij zich heel erg op de natuurterreinen? Of gaat hij toch uh, naar de wat gemakkelijkere prooi... Uh, uh, juist in het, uh, in, uh, op het platteland, in het de, platteland in, de, in, de, in het landbouwgebied? Ja, meneer Klees, weet u dat? Je doen? Hij zegt, de wolf is leuk als hij maar zich netjes gedraagt. Ja, maar dat is nou juist een wolf voor, zou ik denken. Uh, wolven gedragen zich ook best netjes. Alleen in de uitbreidingsfase, dat is nu aan de hand... van uh, jonge wolven die een eigen gebied moeten... Zoeken, die zijn onderweg. En die kiezen onderweg makkelijk voor een snelle hap. Dat doen mensen ook. Maar zodra ze gevestigd zijn, blijkt uit, uit studies in Duitsland dat ze dan toch heel makkelijk overschakelen op wilde de, de prooidiersoorten en het schapenprobleem eigenlijk uitdooft. Als die eenmaal een, een, een territorium heeft waar hij leeft, zeg maar, dan, zegt die, dan hoeven de schapen niet langer bang te zijn, want dan vindt hij ander voedsel. Dat is de ja, gedachte. Dan, dan heeft hij treinkennis en. Uh, dan werkt het ook om hem af te schrikken met schrikdraad een keer. Nou, zo'n ervaring doet hij dat ook niet meer. Ja, precies. Meneer Kemp, het is een tijdelijk probleem, hoor ik. Het is absoluut niet waar. Feiten en, en cijfers uit Frankrijk en Duitsland... blijkt dat hij over afrasteringen van 1,60 meter heen gaat. Eerst was dat vies 1 meter, toen 1,20, nu 1,60. Er zijn 11.000 slachtoffers in Frankrijk onder... Um... Schapen? Het ook schapen? Schapen, kalfjes, ponies, ja, huisdieren, uh, noem het maar op. Uh, veulens... Uh, ons land is enorm versnipperd. Allemaal kleine weidjes. Het is een illusie dat we dat allemaal kunnen beschermen. U zegt, we moeten echt ons best doen om te weren. Ik ben echt een voorstander van wolven. Ik vind het prachtige dieren. En zo'n roedel in Nederland, prima. Maar hou hem binnen die gebieden. Dus, uh, Laat hem niet gewoon loskuilen door een dorp als Bennekom. Als, als dat gebeurt, dat moet je ge hem dat neerschieten, Dat is vorige week gebeurd. Ja. Ik hoef, je hoef hem niet neer te schieten. Wat moet je dan doen? Ver verdoven hem en verplaats hem naar een, naar een plaats waar die wel past. Ja. Het, is, het is onwaardig. De wolf is, is hier uh, twee jaar... In twee jaar zijn er drie wolven doodgereden. Dan er, dan er is er geen één overleefd. Het is wolf onwaardig om hier te leven. Okay. Die vliegen gaat, gaat niet helemaal op. Want in Duitsland uh, is, of vindt uitbreiding van het aantal roeders plaats. Uh, door zwervende jongen die zich opnieuw vestigen. Daar worden heel veel wolven doodgereden. Uh, maar toch slagen ze erin om zich ergens te vestigen. En eigenlijk is het aan de wolf om te kijken of Nederland geschikt is. En als dat niet zo is, ja, dan zal die wel weer verdwijnen. Nou, Jan-Willem weet wat van jij? Wil je hem tegenkomen tijdens het wandelen? Nou, ik vind het in ieder geval opmerkelijk nieuws dat de auto een nog grotere predator is dan de wolf in de, in de, in de keten. Mm -hmm. uh, dat de wolf het meest van de auto tevreden is. Maar ik denk dat inderdaad dat het onschuldige beeld wat soms in Nederland bestaat over de wolf, dat dat in Duitsland en in Frankrijk er absoluut niet bestaat. Inderdaad, op het moment dat een wolf een bedreiging vormt voor onze dieren. Uh, dan, uh, en dus niet meer binnen dat natuurgebied dreigt. Ja, dan is het afgelopen met de wolf. Ja. Wat, wat zou u willen dat er gebeurt? Uh, ik wil dat er, uh, dat er bewustwording komt. Dat er eerlijke berichtgeving komt. Voornamelijk vanuit wolven in Nederland. Uh, alles wordt gebagatelliseerd. Dat is de club van meneer Klees. Ja. Ja. Als je noemt uh, de schade in Frankrijk, dan zeggen ze. Uh, ja, de schade van honden is veel groter, totaal niet relevant. Er wordt gepubliceerd dat aanvallen op mensen niet plaatsvinden, mm -hmm. en mensen absoluut niet bang hoeven te zijn. Maar dat ik is heb... de communicatie, u... maar wat ja. wilt u dat er inhoudelijk gebeurt? Inhoudelijk wil ik dat, dat de provincie maatregelen neemt en ook middelen beschikbaar stelt, zodat dierenhouders, dieren, dat we onze dieren kunnen beschermen. En wat voor middelen zou dat moeten zijn? Bijvoorbeeld afrastering, als er het, als het afgerast moet worden op die hoogte om hem te kunnen weren, dan moeten we dat gaan doen, okay. maar nu kunnen we niet. Nee. Meneer van Melek, tot slot, wat wilt u dat er gebeurt? Wij willen dat er uh, dat heel erg goed gemonitord, wordt hoe de ja. wolven zich gedragen. Mm -hmm. uh, op het eerste oog uh, zien we dat hij toch een beetje atypisch, uh, erg mak en overdag uh, ja. uh, zichtbaar. Dat, uh, dat verontrust ons uh, in de eerste instantie een goede schaderegeling voor de toevallige schapenhouder die wat, uh, die wat getroffen is. Ja. Maar uiteindelijk ook, ook inderdaad een overheid die, die de lusten en de lasten van de wolf ook gaat dragen. Maar ook een hele samenleving daarop voorbereidt. Want, want de ervaring ook van de laatste tijd bijvoorbeeld bij de Oostvadersplassen leert dat wij ook als samenleving heel veel moeite hebben om met, om met natuur ja, samen te om te gaan. Leven. Okay. En dat geldt voor alle partijen. Dus we hebben daar met z'n allen nog wel een hele slag te maken. Dank u wel, Pieter van Melik. En ik zeg ook hartelijk dank tegen meneer Kemp en meneer Klees dag dat bekend werd dat er een documentaire komt over de geestelijk vader van de stripfiguur Haagse Harry. Bekende Hagenees Jacques Bral heeft genoeg geld ingezameld via crowdfunding voor een audiovisueel portret over het leven van Marnix Ruup. genaamd Kapna. Oké, dan kun je dus alleen uitspreken als je zelf Hagenees bent. Kapna. Oh, Haagse Harry. Harry is een forse vent, altijd gekleed in een camping smoking, ook wel pitbull smoking genaamd. Dit is de dag waarop de auto waarmee de 19-jarige Stan uit Helmond de Waddenzee inreed uit het water is gehaald. Stan wilde gisteren met app de Waddenzee in Friesland oprijden, maar dat kan dus niet. Voor de bergers van Rijkswaterstaat betekende het meer dan een dagje sportschool, zo vertelt de medewerker die er ook alweer plezier in had. Nee, eh, dat is altijd hartstikke mooi toch. Bedoel, we doen het allemaal met elkaar. Hier trainen we altijd op. Ja, dat kom je tegen. En ja, daar zijn we voor. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... vindt dat Nederland een onevenredig deel asielzoekers krijgt... en wil meer mogelijkheden om migranten direct over de grens terug te zetten. Schrijft hij in een brief aan de Europese Commissie... die vandaag openbaar werd. Communicatiedeskundige Jan Wits is bij ons. Hij is vandaag commentator. En Jan Willem, jij vindt het stemmenmakerij... heb ik net aan de, uitzending gezegd, aan de kop van de uitzending gezegd... dat jij er nog niet was. Hoezo? Ik vind het stemmingmakerij omdat uh, er opnieuw een politicus in Nederland doet alsof Nederland één grote magneet is voor asielzoekers en voor vluchtelingen. En als wij een soort van een gekke henkie in Europa zijn die iedereen maar toelaten waar andere Europese landen dat niet doen. Hij gebruikt nu woorden die hij zelf niet gebruikt. Dus nee. Hij zegt Nederland neemt relatief veel op. Onevenredig hoog aantal. Ja. Nou, dat is een stelling en een stelling kan je toetsen aan de feiten. Is dat nou zo? Komen er nou in Nederland veel meer asielzoekers... dan in andere Europese landen, zoals de staatssecretaris zegt? Nou, Dan ga je eens kijken naar de feiten. Dan hebben we natuurlijk in 2015, 2016... Hebben we een hele grote golf vluchtelingen gehad. Vanuit, Vanuit Amerika, Syrië, ja. Eritrea, Afghanistan. In totaal 2,5 miljoen asielzoekers in Europa... En eigenlijk was dat een soort van tweetrapsraket, hadden we bedacht. Die, landen die, ko eh, die mensen die komen aan in een land. En dan moeten ze eigenlijk meteen in dat land asiel aanvragen. Maar omdat we het ook wat sneu vonden dat in Griekenland en Italië. dat die de enigen zouden zijn die de lasten zouden dragen. zouden we ze dan evenredig verdelen. Ja. Nou, dat is heel vervelend, want die asielzoekers die deden dat niet. En heel veel die gingen gewoon in Europa op pad. Ja, op en heel naam. veel landen deden dat ook niet. Die, nee. die zeiden, wij hoeven ze niet. Precies, dus heel veel vluchtelingen die, die maakten dan een route... en die kwamen dan bijvoorbeeld uiteindelijk in Nederland uit. En bij Duitsland en bij België werd dan niet gecheckt van... ja, maar waar kom je eigenlijk vandaan? Want je had je toch in dat, bij dat hok in Italië of in Griekenland moeten melden. Nou, en dat zou dus volgens de staatssecretaris betekend... omdat dus uh, die asielzoekers zich niet aan de regels hielden... en omdat Duitsland en België wegkeken omdat mensen via, gewoon via de trein naar binnen kwamen... en niet via het strand van Noordwijk of via Schiphol... Hmm. dat daardoor een onevenredig hoog aantal asielzoekers in Nederland zou zijn. Heeft maar de feiten ja? zijn anders. 2,5 miljoen asielaanvragen. In, 2015, in Europa. In Europa. Ja, okay. 2015 in Nederland 45.000 asielaanvragen. 2016 waren dat nog maar 20.000. Dus in totaal van 2,5 miljoen asielaanvragen... zijn er 65.000 mensen in Nederland die aanvragen hebben gedaan. Die getallen zijn in België bijvoorbeeld ongeveer hetzelfde. Terwijl daar toch 6 miljoen mensen worden. Ja. Maar natuurlijk met name in Duitsland. In Duitsland is het het tienvoudige. Ja, daar zijn er veel meer. Ja, en ook als je bijvoorbeeld gaat kijken... Hè, als je de aantallen kijkt, dan staat Nederland ergens... op de achtste of de negende plaats in Europa. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het aantal asielomvragen per duizend inwoners, we mm -hmm. uh, zijn niet het grootste land... dan zie je dat we zelfs naar de veertiende plaats zakken. Dus wij hebben in Nederland... Onder het Europese gemiddelde het aantal asielzoekers. Ja. Dus het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet dat in Nederland. omdat de andere landen het allemaal zo makkelijk maken. dat Nederland massaal wordt overspoeld door asielzoekers. En ik vind dat dat daarmee een politicus. die toch een bewindspersoon is. en de feiten zou moeten kennen. die draagt daarbij aan een opinieklimaat. want het standhouden van een opinieklimaat. waar Halbe Zijlster ook een bijdrage aan heeft geleverd. Mm -hmm. dat ons land wordt overspoeld door asielzoekers. en dat de grenzen dicht moeten. Ja. omdat Duitsland. Jij ja, vergelijkt het nu met Duitsland en België kan ook zeggen, vergelijk het dus met het aantal Oost-Europese landen, ja. dan doet Nederland wel meer. Ja, kijk, daar zal de staatssecretaris waarschijnlijk op doelen. In West-Europa is er uh, natuurlijk uh, terechte kritiek op uh, Oost-Europese landen zoals Polen en Hongarije, die te weinig doen. Overigens, in 2015 hebben er iets van 150.000 mensen in Hongarije asiel aangevraagd, dus dat is behoorlijk wat. Mm -hmm. En natuurlijk moet je kijken naar een goede en eerlijke verdeelsleutel. Maar dat kan je niet zomaar doen op het aantal inwoners bijvoorbeeld. Ja, dus ik vind dat je bijvoorbeeld ook moet kijken naar het inkomen van het land. En naarmate nou, nou een land rijker is, is, zouden ze er meer op moeten nemen? Nou, als je zeg nou kijkt, je. Dat in, in Hongarije is het gemiddelde inkomen van een Hongaar... is 500 euro per maand. In Nederland ligt dat tegen de 3000 euro aan. Ja, het leven is daar ook goedkoper waarschijnlijk. Nou, dat weet ik niet. Maar het zou Denk natuurlijk heel raar ja. zijn... dan kijk je naar het nationaal inkomen. Het zou natuurlijk heel raar zijn als je zegt... van, nou, Hongarije moet naar raten evenveel asielzoekers opvangen als wij... terwijl wij veel eerlijker zijn. Dus daarom, vluchtelingenwerk heeft daarom wat mij betreft... een hele goede verdeelsleutel. Die heeft gezegd van... als je kijkt naar de verdeling van asielkoers... kijk naar hoe groot is het land... hoeveel inwoners... En wat is het nationaal inkomen? En als je Drie die, factoren, als je die elkaar, factoren neemt, dan doet Nederland het uh, lang niet overdreven, zeg jij? Dat is zacht uitgedrukt. Dan kan er echt nog wel een taartje bij, want Nederland doet veel stoerder dan, ze, dan we eigenlijk zijn. En er kunnen best nog wel minder asielzoekers bij. Oké, okay, dankjewel. <middels> Dit is de dag waarop Bibian Menthol is uitverkoren... om bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Pyeongchang... de Nederlandse vlag het stadion binnen te dragen. Het is de tweede keer. Vier jaar geleden in Sochi mochten ook al als vaandeldrager voorop lopen. Toen was ze er blij mee en dat is er nu weer. Ik voel me enorm vereerd en ik vind het uh, ja, fantastisch en, en te gek dat ik, uh, dat ik inderdaad de dus vlag mag dragen. Ik voel me goed en ik heb er onwijs veel zin in. En vandaag is het internationale vrouwendag. Dat er nog een wereld te winnen valt, merkt ook machiniste Jeanette Bruintjens. Ze stapt elke dag een enorme bouwkraan. Een wereld waar ook niet veel mannen te vinden zijn. Zijn er hier wel vrouwen? Andere vrouwen? Ik heb ze niet gezien, jij? Nee. Nee, ja. Op, op zulke kranen... Ken ik er in Nederland geen een eigenlijk op zo'n nee. torenkraan dus. <middels> Voor sommige ouders die nu een kind in groep 8 hebben... is het toch iets om op te letten bij het kiezen van een middelbare school. Is het wel een excellente school? Maar wat zegt dat predicaat eigenlijk? Docent Pascal Kuipers werkt op een bewust niet-excellente school... en hij vindt dat we op moeten houden met het etiket excellent. En hier in de studio zit rector Johan Veenstra... van het excellente Comenius College in Hilversum... die het juist een mooi keurmerk voor zijn school vindt. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Graaf. Goedenavond. Meneer Kuipers, uw school is bewust niet-excellent. Wat is er mis met dat keurmerk wat u betreft? Ja, ik heb het artikel geschreven over de excellente school inderdaad. Dat onze school bewust niet excellent is, gaat misschien een beetje ver. We doen er in elk geval niet aan mee. Nou, ik vind persoonlijk, als we het hebben over het excellente onderwijs, dat er een soort wedstrijd is. En ik vind ook dat wedstrijden niet in het onderwijs thuishoren. Die zijn er namelijk al meer dan genoeg. Als we het hebben over de cito de eindexamens, dat zijn ook wedstrijden waar kinderen vaak toch wel behoorlijk ondergebukt gaan. En als we dan ook nog een keer het excellente predicaatje erbij gaan nemen... ik denk dat dat voor een hele school uh, en ouders en leerlingen... Uh, toch een verkeerd signaal afgeeft naar buiten toe. U zegt, we komen Want, te veel in een prestatiecultuur terecht. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk voor uh, heel veel uh, dingen uh, geldt dat inmiddels zo. En ik vind dat een school toch wel een beetje die veilige basis mag zijn... waar dat uh, niet de overhand heeft. Uh, waar je vertrouwen nog hebt, waar je goede educatie moet uh, verzorgen. En daar hoort niet per se een excellent... Bij. Ja, meneer het is een wedstrijd geworden. En dat zou niet zo moeten zijn, zegt meneer Kuipers. Ja, ik vind het een volstrekt ongeloofwaardige redenering. Uh, het is geen wedstrijd. Ik vind het uh, de opdracht van scholen om te zorgen... dat ze uh, zoveel mogelijk meer waarde geven aan het leren en ontwikkelen van leerlingen... daar moet je je stinkende best voor doen. En het is prachtig als je dat jaren achtereen doet met al je personeel... met de ouders, met leerlingen zelf en daarvoor uiteindelijk gewaardeerd wordt met een keurmerk als excellente school. Nou, u zegt, het is geen wedstrijd. Wij doen gewoon ons uiterste best om zo goed mogelijk onderwijs te bieden. En dan uiteindelijk ja. komt dat predicaat wel of niet. Ja, en daar ben je dan heel trots op. En het is geen wedstrijd tegen andere scholen. Het is geen wedstrijd waarbij er maar één nummer één, één nummer twee en één nummer drie is. Ik heb het liefst dat alle scholen van Nederland uiteindelijk op dat hoogste schafotje terechtkomen. Ja, want hoe word je een excellente school? Je onderwijs moet in de eerste plaats goed zijn. Dat wordt kritisch, zeer kritisch beoordeeld. Uh, je moet heel veel bewijslast leveren. En daarna... Maar dat klinkt toch alweer als een wedstrijdje als je allemaal dingen moet insturen? Nee, maar dat moet je toch... Dat is onderdeel van het reguliere... Oké, je hoeft niks extra te doen. Nee. Oké. Okay. En euh, dan is het zo dat je jezelf kunt profileren op een aantal gebieden. Euh, nou, eigenlijk naar keuze. Dus de, het verhaal dat het alleen gaat om de cognitieve prestaties... alleen om de leerlingen met de hoogste examencijfers... dat is gewoon onzin. Ja, Kuipers, je mag ook kiezen voor begeleiding van zwakkere leerlingen bijvoorbeeld. En daar kan je ook excellent in zijn. Daar kan je buitengewoon excellent in zijn. Ja, meneer Kuipers, het is een buitengewoon ongeloofwaardig verhaal. Ik zou het niet durven zeggen, maar meneer Veenstra zei het. Ja, ik heb het gehoord. Ja, dat is natuurlijk uh, zijn goed recht hè, om zijn eigen school te verdedigen. Dat mag natuurlijk. Um, ja, ik ben het gewoon er niet mee eens. Uh, maar hij zegt het is geen wedstrijd. We doen gewoon ons best. Nee, het is geen wedstrijd. Maar kijk, als we het hebben over het excellente uh, het diploma wat je krijgt. Als je uh, uitgekozen wordt als excellente school. Dat mag je uh, buiten aan de deur ophangen. En dat staat in de media. En het is in die zin een wedstrijd wat mij betreft. Als je het hebt over het commerciële oogpunt. Dat kinderen en ouders toch kijken naar hoe scholen presteren. En die, die lijstjes staan overal zichtbaar. Ja, misschien niet tussen scholen onder links, zegt u. Maar dan werkt het wel zo bij de mensen die komen kijken. Ja, daarom. En dat bedoel ik. En dan wordt het toch weer die wedstrijd. Want scholen in de buurt die niet dat excellente predicaat hebben... die vallen daardoor misschien af. Ja. En dan heb je toch het wedstrijdelement. Ook al wil je het dan niet zo noemen. Meneer Venstra, u denkt zelf niet dat u een wedstrijd speelt. Maar dat is wel zo, want u vecht allemaal om dezelfde leerlingen. Wij willen duidelijk maken wat voor kwaliteit wij als excellente school te bieden hebben. En ik vind het volkomen terecht dat ouders ook... Um inzicht krijgen in die kwaliteit, dat we ons kunnen verantwoorden in dat opzicht. Mm -hmm. Misschien gaat meneer Kuipers ook naar de beste bakker uh, uh, in zijn woonplaats, en misschien gaat hij ook wel naar de beste kruidenier. Dat is hartstikke maar mooi als je dat, dat kunt beste, doen. Dus, beste dus beste het is geen afzetten zeggen. tegen andere scholen, maar het is de kracht laten zien. En ik vind ja. dat je ook beoordeeld mag worden op je kracht als school. De, wij moeten daarover rekenschap geven. Ja, meneer Kuipers en laat je kracht zien. Ja, we, we moeten hierbij wel twee dingen even onderscheiden, want we hebben de onderwijsinspectie... die komt bij elke Scholen op bezoek. In Nederland daar komen we niet onderuit en dat is ook heel goed. Ze zijn best wel streng en daar krijgt de school sowieso een afrekening in de vorm van zwak of voldoende mm -hmm. of goed of ja. zeer goed. Ja. Daarnaast is dus uh, het, het excellente dat is nog een, een stapje erbovenop, zeg maar dus een extraatje wat scholen kunnen verdienen. En ik, ik zou wel heel blij zijn als heel Nederland zou voldoen aan de eisen die de onderwijsinspectie. Uh, eist van de scholen, dat we dus allemaal voldoende aan en dat we goed hebben. Nee, maar dat en dat dan elke school dat bordje aan de muur verdienen, dus waar goed op staat. En dat ja, ja. hoeft dan niet per se excellent te zijn. Ja, ja. Bent u zelf een goede docent? Uh, ik, ik, ja, ben u zelf een goede docent? Dat is moeilijk om over jezelf te zijn. Nou, laat ik het anders vragen. Streeft u naar een excellente docent te zijn... Nee, dat streef ik niet, want dat zou niet heel erg overeen komen in dit plaatje. Ik streef ernaar om een goede docent te zijn... en er te zijn voor mijn leerlingen en op de die ze verwachten van mij. En meneer mij. Veenstra, probeert u een excellente directeur te zijn? Ik probeer een excellente schoolleider te zijn. Ja, en ik wil dat mijn uh, docenten ook proberen om excellent te zijn... in de veelheid van hun activiteiten. Ja. Want als wij leerlingen vragen om de kop over het maaiveld uit te steken... dan moeten we dat als school ook gewoon durven. Ja, meneer Kuibers, is dat het ja. probleem? Dat de school vraagt om de leerlingen om de kop boven het maaiveld uit te steken? Nee, dat is zeker geen probleem. Okay, dat mag wel. Uh, dat mag zeker. En die leerlingen hebben wij op school uh, op alle gebieden ook aanwezig. Maar het is niet zo dat wij dan vragen of meneer Dekker langskomt met een taart... om de excellente leerlingen in het zonnetje te zetten. Meneer Dekker, zetten. dat is Bij... de vorige staatssecretaris van onderwijs. Ja, ja, ja, die heeft het een beetje uh, bedacht. Hij was nogal heel erg uh, in het pushen van mensen die tien halen op eindexamen. Nou ja, dat, dat vind ik dus echt heel kwalijk. En ik hoop dat de nieuwe uh, staatssecretaris dat uh, niet gaat doen. Dat is een minister nee. en dat is minister Slop volgens mij. Ben, ja. U bent ook faalangsttrainer, heb ik mij laten vertellen. Dat klopt. Is het zo dat die drang tot excelleren faalangst in de hand werkt? Ja, dat, dat helpt zeker mee. Uh, we zien steeds meer dat kinderen die valangst ontwikkelen... dat echt uh, te wijd hebben aan, of te danken aan uh, de druk die, mee, die alles met zich meebrengt. Dus vooral de proefwerken, maar ook op sociaal gebied en uh, motorisch gebied. En nou ja, dat, dat is wat ik net zei. Het prestatiemaatschappij, daar zitten we allemaal in. Op alle gebieden. En dat is ook buitenschool zo. Dat speelt allemaal mee op het ontwikkelen van faalangst. Nou ja, meneer, en wij proberen die kinderen te helpen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Meneer Veenstra, en dus mensen de mensen worden er zenuwachtig van. Meneer Venstra, mensen worden er zenuwachtig van. Leerlingen krijgen faalangst. Uh, dit beeld klopt niet. Nou, maar als, meneer, meneer, het, Kuiper, als je je faalangst trainen, die ziet je uh, langskomen. <laughs> ja, dat is de doel van de uh, discussie natuurlijk. Oh. Nee. Kijk, um, ik probeer juist uit te leggen dat je excellent kan zijn om een heleboel redenen. En uh, dat het helemaal niet uh, alleen of vooral om de cijfers en de hoogte van de cijfers zou gaan. Integendeel. Je maar zou het kunnen zijn dat je, dat je daar vooral angstig van wordt? Misschien. Als je alleen daarop zou richten, zou dat best kunnen. Als het betekent dat je. Of die tien haalt of, of afvalt. Maar dat is een karikatuur van het onderwijs. Dat Zo is een niet, karikatuur van excellente scholen. Een excellente school kan juist heel goed zijn... in uh, bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning... aan leerlingen die, die extra hulp nodig hebben. Ja. Aan leerlingen die sport en school proberen te combineren. Of uh -huh. cultuur en school. Leerlingen die speciaal traject nodig hebben. En dan mag meneer Kuipers bij ons komen werken... als kwaalangstrainer op een excellente school. Dat zou je Top. best willen, ja. Ja. Dat zou heel mooi ik zijn. Ik wil even ja. naar nou onze excellente commentator. Voor. Althans, ik weet niet of je excellent genoemd worden, Jan-Willem? Nee, hoor. Nee, nee we doen gaan dan... Jan -Willem buitengewoon gewone commentator Jan Willem Wit. Wat vind jij? Nou, nou, dat weten vond... we dan eigenlijk al, als ik je was... zo aangekondigd wil worden. Ik was er gisteren toevallig in de, in de Achterhoek... bij een melkveehouder, en dat was erg grappig... want die vertelde dat zijn dochter die had dan nogal... lastige, lagere schooltijd gehad... want ze had een havenprofiel en was de enige in die klas, want de rest had dat niet, had lager. En ze werd daardoor steeds uitgemaakt en uitgescholden voor studiebol. Nou, als randstedeling die gewend is dat mensen gaan procederen... op het moment dat kinderen geen VWO-advies krijgen... Ja. vond ik dat wel een ja. verademing. Ik weet niet of dat excellent of dat het probleem is... maar ik zie wel de stapeling... Van allerlei, van, van de CITO tot met de, de top 100 lijstjes, waardoor het wel steeds competitiever wordt. Niet alleen ja. tussen scholen, maar ook binnen scholen. En, op en het dat moment, vind je geen goede ontwikkeling? Nee, want dat, ik heb dat ook, ook gezien. Op het moment dat scholen bijvoorbeeld leerlingen gaan weren die niet mee kunnen dragen aan het excellente imago. Doet u dat, meneer Veenstra? Geen sprake van, wij zijn juist excellent. Uh, ook omdat wij in uh, de woorden van de inspectie... iedere leerling zien. Iedere leerling wordt bij ons gezien. Dus ook die zwakkere leerlingen... ook die leerlingen die ongelooflijk zijn best moet doen... om dat basisniveau te bereiken. Oh ja. En dat vind ik prachtig als onze mensen dat doen. En ik ben trots op iedere school die dat ook voor elkaar krijgt. Meneer Feenstra? Mm -hmm. Oh Sorry, uh, uh, uh, meneer Kuipers? Ja, ik ben ook trots op elke school die dat uh, misschien met moeite voor elkaar krijgt. Want die moeten er ook heel hard voor werken. En er zijn natuurlijk ook scholen met, uh, waar toch ja, de zwakkere mensen bij elkaar komen. Hè? VMBO's worden nogal ondergesneeuwd de laatste tijd. Ja. Daar probeer ik me toch ook wel hard voor te maken. En uh, nou, met de CITO-toetsen in aantocht en de eindexamens... moeten we niet vergeten dat die druk voor de kinderen hoog genoeg is. En als we daar nog alles excellent bij willen maken... Ja, dan is die negen en niet meer genoeg, want die een tien zijn... Ik zijn zou zeggen, doe allemaal ontzettend je best op je eigen manier, op je eigen school. Ik kom er ook niet uit, Jan Willem, we laten het hierbij. Hartelijk dank, Pascal Kuipers en Johan Veenstra. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Bart Kemp, tegen Dick Klees, tegen Pieter van Meelik en tegen Jan Willem dus. Zometeen Bureau Buitenland met erin de gast Patricia Chagnon. Met deze Front Nationaal Politica wordt vooruitgekeken naar het partijcongres komend weekend. Waar Marie Le Pen een nieuwe partijnaam zal presenteren. Dank voor het luisteren en vanavond is er ook nog langs lijnen omstreken. Dag! NTO Radio 1.